Ik ben alleen op de wereld. Helemaal alleen. Ik heb geen vader en moeder... geen broertjes en zusjes... geen ooms en geen tantes. Niets. Helemaal niets. Hoe dat komt? Nou, toen ik nog een baby was... hebben mijn vader en moeder... me ergens op de stoep gelegd. En zijn toen hard weggehold. Tenminste, dat denk ik. Hoe het precies gegaan is, weet niemand. In ieder geval... werd ik op een maandagmorgen gevonden... door een vriendelijke boerin... die me meenam naar binnen. En vanaf die dag zorgt die burin voor me alsof ik haar eigen zoontje ben. Ja, eigenlijk heeft ze me zelfs nooit verteld... dat ze niet mijn echte moeder is. Daar ben ik pas vorige week achter gekomen. Dat ging zo. Remy, pak eens een theedoek. Dan kun je me helpen met de afwas. Dat is goed. Hé, hey, er loopt een vreemde vent om het huis. We krijgen bezoek... Goedemiddag. Want hier mevrouw Barberijn? Ja, dat ben ik. Ik, ik. ik heb een boodschap van uw man uit Parijs. Hij is toch niet dood? Nee, nee, nee, nee, dat niet. Maar hij heeft wel een ernstig ongeluk gehad. Zijn been is verbrijzeld. Oh, hij ligt in het ziekenhuis. Wat verschrikkelijk. Ja, en ik ben bang dat hij nooit meer zal kunnen werken. En bovendien heeft hij geen geld genoeg om, om dat ziekenhuis te betalen. Vreselijk. Wacht... Maar... Ik geloof dat ik nog wat heb. Een ogenblikje. Meneer, komt u van mijn vader? Ik wist helemaal niet dat ik nog een vader had. Hoe ziet u eruit? Is hij groot? Waarom komt u nooit hier naartoe? Eh, eh, nou, eh, niet, niet, niet zoveel vragen, eh, jongen eh, eh, Het is niet goed als kinderen maar alles willen weten. Zo, hier heb ik 120 frank. Het is alles wat ik nog heb. Nou, ik hoop dat het genoeg is. Ik, ik ga meteen naar uw man toe. Wilt u hem het allerbeste wensen? En vraag of hij gauw komt, hè? Ja, ja, ja, ja. Goeiedag samen. Ik begrijp het niet, moeder. Waarom heeft ze me nooit verteld dat ik een vader heb? Ach, jongen. Ach, moeder. Het zal toch allemaal wel in orde komen? Als vader uit het ziekenhuis is, dan halen we hem hier naartoe. En dan kan hij hier in een stoel bij het raam zitten. Dan ga ik voor hem zorgen. Ik, ach, jongen. Als je alles is best... Elke dag klom ik boven op de heuvel om te kijken of ik in de vechten mijn vader zou gaan komen. Maar hij bleef weg. Na twee weken kwam er een brief waarin hij schreef dat ik nog meer geld nodig had. Maar alles was op. Er zat niks anders op dan te verkopen, onze enige koe. Nu hadden we zelfs geen melk meer. Maar toen kwam de grote verandering. Het was eind november. De wind stormde om het huis. Moeder Barberin was juist pannenkoek aan het bakken toen de deur plotseling openvloog. Goedenavond. Wat een noodweer. Hé, hey, man. Waar kom jij opeens vandaan? Uit Parijs. Vader, u bent dus mijn vader. Oh, wat een verrassing. Ik, ik, ik, ik kan wel huilen. Ik, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wie is die jongen? Uh, ja, dat is een hele verhaal. Dat kind is toch zeker niet van jou? Nee, dat niet, maar... Eh, zullen we die jongeman niet eerst naar boven sturen? Naar boven jij, brutale aap. En we zijn er nog stond te kijken. Naar boven. Hoe? O, kan je dan nou zeggen? Hm, wie is dat? Wat moet dat joch hier? Het is een vondeling. Jaren geleden heb ik hem hier op de stoep gevonden... Het was zo'n lieve baby. En hij huilde zo verschrikkelijk. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om hem daar zo te laten liggen. Je had hem naar een weeshuis moeten sturen. Je weet toch ook wel dat kinderen daar vreselijk slecht behandeld worden... en dat ze zelfs vaak worden geslagen. Uh, dan moeten wij zeker die jongen tijden geven. Wat denk je dat het allemaal kost? We hebben ons altijd kunnen redden. En hij helpt mijn huis. Onzin. Volgende week gaat hij de deur uit. Maman! De man. Hé! Hey. We Waar ga je naartoe? Naar het café. Ik heb trek en een stevig glas bier. En hier krijg ik toch niks. Aju. Daar ging mijn vader. Maar nee, het was niet eens mijn vader. En mevrouw Barberin was ook niet mijn moeder. Opeens voelde ik dat ik moest gaan huilen. Ik stopte mijn hoofd heel diep onder mijn kussen, zodat ze het beneden niet zouden merken. Waarom hadden ze me nooit verteld dat ik een vondeling was... En wie waren dat toch mijn echte vader en moeder? De volgende morgen merkte ik dat ik met mijn kleren aan in slaap was gevallen. Ik wilde alles aan moeder Barbara gaan vragen, maar... ze was verdwenen. Ik vroeg aan mijn zogenaamde vader waar ze was. Maar hij deed nogal geheimzinnig. Luister, jongen. Ik heb haar naar de stad gestuurd. Het is beter als zij er niet bij is als jij het huis uit gaat. Dat werkt iedereen maar op de zenuwen. Het was net of er een ijskoude hand om een hart kneep. Ik kon geen woord uitbrengen. Hij had toch gezegd dat ik nog een week mocht blijven. En toen moest ik meteen al zonder afscheid te nemen het huis uit. Nooit zou ik die lieve moeder Barberin weer terugzien. Verbijsterd liep ik voort naast die grote kreupele man. We spraken geen woord. Bij een café werd ik naar binnen geduwd. Dit is hem. Zie, zie, zie. Een stevige knaap. En handig. Hmm. Ik denk dat ik hem wel kan gebruiken. 75 frank kan ik ervoor betalen. 75? Laat me niet lachen. 250 is die minstens waard. 250, man. Daar krijg ik een prima koe voor. Maar dit is geen koe. Als deze jongen nou vak leert, dan kan hij nog heel wat geld opbrengen. Nou, we moeten er eens rustig over praten. Opa, breng ons eens een fles wijn. Ik werd naar buiten gestuurd. Van de oberen hoorde ik dat de man Vitaly heette. En dat het een circusartiest was. Iemand die overal op straat voorstellingen gaf met een aapje en drie honden. Ha, dat leek me wel leuk. Opeens kwamen de twee mannen naar buiten. Vitaly liep met uitgestrekte handen naar me toe. Maar mijn zogenaamde vader liep met gebogen hoofd vlak langs me heen... zonder me zelfs dag te zeggen. We gingen meteen op stap. Vitaly wilde diezelfde avond nog een voorstelling geven in een naburige stad. Ik was vreselijk benieuwd... Toen we op het marktplein kwamen, spande hij een touw tussen vier bomen. Dat was het toneel. In nieuwsgierig kwamen de eerste mensen eromheen staan. Dames en heren, attentie, attentie. Hier is dat beroemde Circus Vitali voor groot en klein... Wij brengen vanavond het programma met beroemde artiesten. En als eerste zult u zien het optreden van onze dolkomische clown. De kleine aap Dat wordt weer lachen, brullen. Maar alvorens te beginnen heeft de directie van dit theater toestemming gegeven. Om eerst met het geldbakje rond te gaan, dames en heren. De hond Capi nam een geldbakje tussen zijn tanden en liep ermee langs de mensen. Ondertussen kwam de aap Joliekeur op het toneel, verkleed in een generaalskostuum. Meteen lagen de mensen krom van het lachen. De aap deed of hij echt een gewichtige generaal was. Ging in de houding staan en deed de malste dingen. Daarna deden de honden Zerbino en Dolce allerlei kunstjes. De mensen klapten verbaasd in hun handen. Daarna pakte Vitalie zijn viool. O, dat was dus de eerste voorstelling. Maar het was niet de bedoeling dat ik alleen maar toekik. Vitali wilde dat ik ook op zou treden. Hij leerde me harp spelen en gaf me ook nog zangles. Al gauw mocht ik meedoen. We reisden naar de stad Toulouse, want Vitali dacht dat er in zo'n grote stad wel veel te verdienen zou zijn. We gingen naar het marktplein. Al gauw stond het zwart van de mensen. De honden Serbino en Dolce maakten een buiging. Ondertussen speelde ik harp. Het zou een mooie voorstelling worden. Maar toen gebeurde er iets ontzettends. Hé, hé, hé. Wat moet dat hier? Goedemiddag, agent. Wij geven hier een voorstelling. Op krasse? We kunnen hier geen zigeuners gebruiken. Oh, maar beste agent, wat is er op tegen als wij de mensen wat opvrolijken? Kom, dicht! Inpakken en wegwezen. Het is helemaal niet verboden wat wij hier doen. Maar moet je dan niet mee, Moet je een lel met malgummikruppel? Hier, rustig! Hé, hé, hé, hé! Blijf van die oh. jongen af, u heeft niet het recht hem te slaan! Wil je tegen mij vechten, ouwe? Mee naar het bureau. Handen op je rug? Zo, so, en nou, lopen! De arme Vitalie werd geboeid naar het politiebureau gebracht. Op het politiebureau hoorde ik dat hij tot twee maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. ...dat moest ik twee maanden zonder mijn meester beginnen. Er zat niets anders op... ...dan dat ik hem een eentje voorstellingen ging geven. De moed zakte in mijn schoenen als ik eraan dacht. Met de honden en de aap trok ik van het ene dorp naar het andere. Soms speelden we op een marktplein. Maar ja, daar kwamen nauwelijks mensen naar ons kijken. Zonder Vitalie was er niets aan. We verdienden zo weinig... ...dat we vaak onder de blote hemel moesten slapen... ...zonder iets gegeten te hebben. Op een dag liepen we langs een kanaal. Een prachtige witte boot gleed langzaam aan ons voorbij. Op het dek was een soort glazen huisje... waarin een jongen van een jaar of veertien... plat op zijn rug op een rieten rustbank lag. Hij zag er uit... en ik vermoedde dat hij ziek was. Om hem een plezier te doen speelde ik een stukje op een harp. Zijn moeder liet de boot stoppen... en riep iets naar in een vreemde taal. <middels> Je je zo mooi leren spelen, kleine boy? Dat heeft Vitalie me geleerd. Wie is dat? Dat is mijn baas. Hij is circusdirecteur. Maar hij zit nou onschuldig in de gevangenis. How awful. Wat moet er nou met jou gebeuren? Heb je geen vader en moeder? Nee, mevrouw. Die heb ik nooit gehad. Ik ben een vondeling. Oh, no. Wat vreselijk. Ik. Hoe oud ben jij? Veertien jaar, mevrouw. 14. God gracious. Dat is net zo so oud als... Ik ga even wat leggen. Is dat jouw moeder? Wat doet ze opeens vreemd? Mijn moeder maakt zich zorgen omdat ik al jaren ziek ben. Maar soms denk ik wel eens dat ze ook nog een geheim verdriet heeft. Dan zie ik haar midden in de nacht naar het dek gaan en dan staat ze stilletjes te huilen. Als jij bij ons bleef en af en toe wat op je harp speelde. Zou je dat willen? Ja, eigenlijk wel. Maar de honden dan? En de aap? Ja, nou, die mogen best hier blijven. Dat is leuk. Oh, ik heet Arthur. Arthur Milligan. Oh, we, we gaan weer. Het werd een geweldige tijd. Arthur en ik werden dikke vrienden. Ja, maar toch moest ik ook vaak aan de arme Vitalie denken... die al die tijd maar in die sombere gevangenis zat. Toen de twee maanden om waren... zorgde ik dat ik aan de ingang van de gevangenis stond. Bleek en mager strompelde hij naar me toe. Ik vertelde hem van de ontmoeting met Alphen Milleken en zijn moeder. Mooi, jongen. Jij hebt je goed weten te redden. Maar nu moeten we weer aan het werk... In Parijs zullen we heel wat succes hebben, let op mijn woorden. Die grote wereldstad waar ik al zoveel over had gehoord. Parijs. Misschien, heel misschien, zou ik daar wel mijn vader en moeder terugvinden. Ik durfde er bijna niet aan te denken. Maar toch. Ach, hoe anders zou alles toch verlopen? Op weg naar Parijs kwamen wij in een groot bos terecht. Het was ondertussen winter geworden. rillend in onze dunne jassen stapten we voort. Het werd al donker. Waar moesten we slapen? Eindelijk vonden we een verlaten boshut. Vitalie legde een houtvuur aan... en we besloten op de buurt te waken... zodat het vuur niet kon uitgaan. Ik ging dicht bij het vuur zitten... terwijl mijn meester een slaapplaatje zocht. Doodstil was het nu. In de vechten. Gooi de wolven uur huilen. Telkens gooi ik een nieuw stuk hout op het vuur, zodat, zodat het... Niet klaar. Niet Rémi. Rémi. Word wakker. Het vuur is uit. Huh? Wat? Wat? Waar ben ik? Help. Ik... Ik ben in slaap gevallen. Hoe kun je dat nou doen? Waar zijn de honden? De honden? Ik... Ik, ik zie ze niet. Serbino, Doeltje, Waar zitten jullie? Ik hoor ze. Dat zijn wolven. B wolven? Ze zijn toch niet opgegeten door de wolven? Ja, daar, daar ben ik ook bang voor. Ontzettend. Mijn kostbare honden. Wat moeten we nou beginnen? En waar is Jolicoeur? Wat? De aap? De aap is ook weg. Jolicoeur! Jolicoeur! Waar zit je? Oh, vreselijk, mijn dierbare aapje. Daar zit hij, in die boom. Julekeur, kom, kom dan. Wat een perdag. We kregen het aapje wel te pakken, maar hij was helemaal verstijfd van de kou. De volgende morgen was hij dood. We begroeven hem onder een oude eik. De arme Vitalie was wanhopig. Zonder dieren kon hij geen voorstellingen meer geven. We moesten voorlopig uit elkaar. Hij bracht me naar een buitenwijk van Parijs... waar een oude vriend van hem woonde... die Carofoli heette. Zo, jongen. In deze straat moet hij wonen, als ik me goed herinner. Ik heb nog nooit zo'n vieze smerige straat gezien. Ja... In Parijs heb je niet alleen mooie buurten. Er is net zo goed arm. Ja, dat zie ik. Het is toch niet dat sombere huis met die dode ramen? Ah, ja, Ik zal even bellen. Als het maar een aardige man is. Dag, meneer. Wie bent u? Woont hier meneer Garofoli. Ja, maar hier is de stad in. Zal we een paar uurtjes wegblijven? Goed, dan kom ik vanavond wel terug. Blijf jij maar hier, Remy. Tot vanavond. Wie ben jij? Ik ben Remy. Ik ben Mattia. Kom jij hier wonen? Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, dan bof je niet. Ik roof voel je is een schurk. Er zijn hier nog meer, jongens. Je moet allemaal voor hem bedelen, anders krijg je met de zweep. Hé, hey, daar. Doe eens open, hè. O, oh, daar heb je hem. Wie is dat? Dat... Dat is Remy. Hij, hij komt hier wonen. Ja. Ah, nog meer eters. Nou, dat zal er nog meer verdiend moeten worden. Hoeveel heb jij vandaag opgehaald, Mathia? Twee frank, meneer. Wat? Maar twee frank, je lummel. Ik zal je leren hoe je moet bedelen. Remy, geef mij die zwijpers aan. Ik? Ah, ik denk er niet aan. eens, Ongehoorzaam. Dat zullen we jou meteen eens afleren, Hé. Hey. Zo, ik zal je even leren hoe het hiertoe gaat. Nou. Wat Au. gebeurt hier? Hey, ik gaf die brutale rekels een lesje. Zo gaat dat op deze manier. Remy, kom mee. We gaan hier weg. Mag ik mee? Niks ervan. Jij blijft hier. Waarom konden we Mattia niet meenemen? Dat zou het best willen, jongen. Maar ik weet al niet hoe we het met z'n tweeën moeten redden. We hebben niet eens een dak boven ons hoofd. Ja, dan, dan, dan slapen we toch in de open lucht. Met deze strenge winter. Dan vliezen we dood. Nee, ik, ik weet nog een verlaten steengroef... bij tien kilometer buiten Parijs. Laten we daar naartoe lopen. En daar gingen we weer. Af en toe moest Vitalie even stilstaan om op adem te komen. Het viel me op hoe oud en vermoeid hij eigenlijk was. Ik kreeg steeds meer medelijden met hem. We liepen en we liepen maar. Maar nog steeds was er geen steengroeven te zien. Ondertussen was het al donker gebeurd. En Vitalie was nu echt dood op... Oh. oh, Ik... Ik... Ik kan niet meer, jongen. Ik zie jij geen muur? Dan moet je toch ergens in de buurt zijn? Nee, ik, ik zie niets. Ik... Ik geef het op. Ik... Ik ben zo vreselijk mogelijk Laten we in die kou gaan zitten, en zijn we een beetje... uit de wind. Oh, oh. Ah, ja, ja, zo, zo. zo. Oh. Voorzichtig. Ja. Die wind is ontzettend. Ja. Wil, je, wil je een beetje tegen me aankrapen? Ik heb het zo windig koud. O, ik... Ik heb zo'n voorgevoel. Ik, ik... Ik moet je nog steeds iets vertellen. Ik geloof... Dat je moeder nog leeft. Ja? Waar dan? Ik, ik weet het niet zeker. Slaap ik. Ik kan echt niet meer. Het leek of Vitaly in slaap viel. Maar midden in de nacht kwam er plotseling beweging in hem. Hij sloeg zijn arm om me heen en drukte me stijf tegen hem aan. Waarom deed hij dit? Ik hoorde hem kreunen en diep zuchten. Daarna was het opeens heel stil. Ik viel opnieuw in slaap. ...dat bijkomt. Oh, hè? Eh? Wat wie? Waar ben ik? Je rustig maar, jongen. Je bent er bij vrienden. Mijn naam is Akin. Ik ben de tannier. Oh, oh. Mijn borst. Dag, meneer. Oh. <coughs> ik ben Remy. <Rimi. coughs> maar waar is Vitalie? Vitalie... Is dat een man die bij je was? Is, is dat dan je vader? Nee. Oh, maar dan kan ik het je wel vertellen. Hij is dood. Dood? Helaas. Hij moet zijn omgekomen van honger en kou. <coughs> honger en... Oh, arme grote. Heb jij zo'n ook wel honger hebben, hè? Ontzettend, meneer. Oh, vrouw! Maak de schouw wat soep warm. Aquin wist me te vertellen dat Vitaly 35 jaar geleden de grootste zanger van Italië was. Maar toen zijn stem minder werd, kwam hij langzaam in steeds grotere armoede terecht. En omdat hij te trots was om bij zijn vriend om hulp te vragen, was hij met een aapje door de wereld gaan reizen. Nou, daar wist ik alles van. Maar nou had ik niemand meer, behalve de ene hond, Kapi. Gelukkig mocht ik bij de familie Aquin blijven wonen. Het was een prachtige tijd. Maar toen kwam de verschrikkelijke tegenslag. Een hevige orkaan verwoestte alle broeikassen van vader Aquin. Niets bleef erover. En omdat hij geld had geleend om die kassen te kunnen bouwen... en hij het geld nou niet meer terug kon betalen... moest hij vijf jaar de gevangenis in. Zo was de wet nu eenmaal. Toen ik weer alleen op straat stond... kwam ik Mathia tegen... Dat was toevallig. Hij zag nog bleker dan de eerste keer en hij zei dat hij op een dag zo vreselijk geslagen was dat hij was weggelopen. Hij zwierf nu al vijf dagen door de stad en probeerde met viool spelen wat geld bij elkaar te krijgen. Ik stelde hem voor om het vervolg samen muziek te gaan maken. Dat was een geweldig idee. Dezelfde avond speelden we op het terrasje van een café. Prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima. prima, prima. Ja, Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, ja, ja. Hier, jongens, hier, jongens. Dank u wel. Zo, dank u wel, dank u wel. Luister, luister, jongens, jullie spelen als een aardig wijs. Kunnen jullie ook iets vrolijks spelen? Bijvoorbeeld een dansmuziekje. Ja, meneer. Oh, prachtig. Volgende week ga ik trouwen. Zouden jullie dan niet op onze bruiloft willen spelen? Nou, graag, meneer. Nou, goed, zijn, Bravo, dat is afgesproken. Goed, ja, dan spelen we weer door. Hoi. <laughs> De dagen vlogen om. Op de bruiloft hadden we geweldig succes. En daarna werden we steeds meer gevraagd. Dat kwam vooral door het vioolspel van Mattia. Ondertussen hadden we aardig wat geld bij elkaar gespaard. En ik stelde voor om een nieuwe koet te gaan kopen voor moeder Barmerij. Zou dat een verrassing zijn? Ik had Mattia al dikwijls over mijn vroegere pleegmoeder verteld. En we waren nu vlakbij het plaatsje in de buurt. Wij gingen dus naar de veemarkt en kochten er een kleine, stevige koe. Vol trots liepen wij ermee door de heuvels, tot we in de vechten een boerderijtje zagen liggen. Daar lag de kleine boerderij nog steeds, precies zoals toen ik met Vitalie was meegegaan. Wat was er toch veel gebeurd in die tijd. Stilletjes zetten wij de koe in de stal. Daarna liep ik naar de voordeur en belde aan. Ah, ja, ik kom al. Wie kan dat nou zijn, zo midden op de dag? Rémi, Rémi, jongen. Moeder Barberin, <laughs> eindelijk zie ik u weer. Uh, dit, is, uh, dit is Mattia en, uh, en ik. Oh, oh, wat gek om alles weer terug te zien. Het is niet te geloven, mijn eigen jongen. ...eigen jongen? Ach, nee, ja... ...maar briemi, ik heb je toch altijd als mijn eigen zoon beschouwd. Dan moet je toch weten, waarom ben je weggegaan zonder afscheid te nemen? Hoe kon je me dat aandoen? Dat, dat moest van vader Barbara. Is het waar? Ach, had ik dat maar geweten... Ik dacht dat je kwaad op me was. Ach, oh, natuurlijk niet. Het is net of ik een koe hoorloeien. <laughs> ja, het lijkt net op een koe. <laughs> Waarom gaat u nou niet eens kijken? Ach, jongen, wat is dat nou voor malligheid? Ik heb onze koe toch al lang geleden moeten verkopen om het ziekenhuis te kunnen betalen. Nou, ik ga uh, toch maar eens gaan kijken. Oh, machtig. Een echte koe. Waar komt die vandaan? <Sus> nou, die hebben wij voor u gekocht. Gekocht? Voor mij? Maar hoe kan dat? Ik begrijp er niks meer van. Vertel me toch eens wat er allemaal gebeurd is. <Sus> oh, dat is zoveel. Oh, maar waar is vader Barberin? Ik wil hem niet zien. Rustig maar. Hij is in Parijs. Op zoek naar jou. Naar mij? Ja. Je familie zoekt je, Remy. Er is hier een advocaat geweest. Die van je vader en moeder opdracht heeft om jou op te sporen. Dus mijn vader en moeder leven nog? Dat weet ik niet precies. Maar vader Barbara moest in elk geval mee naar Parijs. Nou, dan moet ik ook naar Parijs. Heeft u geen adres? Jawel. Het staat hier op dit papiertje. Wat jammer dat je meteen al weg moet. Kun je niet nog een paar dagetjes blijven? Oh ja, natuurlijk wel. Mm. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, Remy, weer terug. Weet je wat? Laten we op jouw thuiskomst allemaal een glaasje drinken. Kom, koe, laat me er eens even bij. Mm. Een week later waren we op weg naar Parijs... waar bleek dat vader Barbara gestorven was... Hij had een brief achtergelaten met het adres van een advocaat in Londen. We moesten dus helemaal naar Engeland. Ik had dus een Engelse vader en moeder. Wat vreemd. Hier had ik nog nooit aan gedacht. We reisden dus naar Engeland. Op de boot maakten wij muziek om de overtocht te kunnen betalen. Eindelijk kwamen we in Londen aan. De advocaat vertelde me dat ik Driscoll heette... en gaf mij het adres van mijn vader en moeder. Een taxi bracht ons weg... En we reden dwars door Londen. Eindelijk, in een vreselijk stinkende steeg, hield hij stil. Zo'n achterbeurs had ik nog nooit gezien. Bij een smal huis gingen we naar binnen... en we klommen een steile trap op... waar het ontzettend naar aangebrande hutspot rook. Een broodmagere man deed open. Welkom. Ik ben je vader. En dat is jouw moeder. Zeg hallo. Hallo. Jullie kunnen hier niet slapen, daar is het te klein voor. Maar beneden op de binnenplaats staat een woonwagen. Daar kunnen jullie wel slapen. Zolang. Wat viel dat tegen? Zulke onvriendelijke mensen had ik nog nooit ontmoet. En dat ene mens met die uilenbril, was dat mijn moeder? Ze had niet eens een woord tegen me gezegd. Toch moest het wel mijn ouders zijn. Want waarom hadden ze anders de moeite genomen om me helemaal in Frankrijk te laten opsporen? Er zat niks anders op dan mij maar beneden te leggen. Gelukkig mocht Mattia bij me blijven logeren. Voorlopig tenminste. Na een paar dagen gebeurde er iets vreemds. Het was middernacht en we lagen in onze woonwagen toen we wakker schrokken van een eigenaardig geluid. Hé! Hey. Hé, hey, Remi! Je was wakker! Huh? Wat? Ssss, stil. Er zijn mensen op de binnenplaats, hoor. Hé, hey Jack. Stop die gestolen spullen maar onder de dekzaal. Safety first, je nou. Oké. Daar hebben we heel wat verdiend. <laughs> ja, ja, ja, ja. Yes. Hoor je dat? Dat zijn gestolen spullen. Ik wist wel dat die Driscoll niet te vertrouwen was. Sst. See, Driscoll. Hoe gaat het met die Remy? Fine. Stevige boy. Dat bevalt me juist helemaal niet. Zou me beter uitkomen als hij ziek werd, joh? You Boris know? Milligan, dat heb ik niet in de hand. Milligan? Waar heb je je nou naam nog meer gehoord? Jij geeft die jongen veel te goed te eten. Op die manier kan het nog jaren duren voordat hij doodgaat. Oké, okay, wat wil je dan? Kunnen we niet een uh, ongeluk in elkaar zetten? Dan zijn we tenminste van die jongen af en uh, kan ik mijn geld opeisen, you know? Oh no, daar piek ik niet over. Murder? Nou, daar doe ik niet aan mee. Oké, oké, wint je niet op. Denk er dan maar eens rustig over na. Die vent wil je vermoorden? Dat is het toppunt. Milligan, Milligan. Milliken, Milliken, waar heb je die naam toch meer gehoord? Ach, natuurlijk, mevrouw Milliken, de moeder van Ase, die op die witte boot in het glazen huisje lag. Zou dat familie zijn? Ik, ik kan het haast niet voorstellen. We moeten je weg, Emmy. Ik, ik weet niet wat je allemaal voor familie hebt, maar deze mensen vertrouwen ik voor geen cent. Hoor, dan gaan ze er weer, weer op uit met de paarden. Zeker weer ergens inbreken. Het was hier niet veilig. We besloten zo vlug mogelijk naar Frankrijk terug te keren. Maar ja, dat ging niet door. Ze reisden met ons naar Schotland. Maar al gauw kwamen we daar ellende. Driscoll kreeg bezoek van allerlei duistere figuren... die zich waarschijnlijk met diefstal en oplichterij bezig hielden. Ik bemoeide me maar nergens mee. Maar op een dag werd ik zomaar gearresteerd... Er was in een kerk ingebroken en mijn trouwe hond Capie was in de buurt van de kerk gevonden. Het hielp niet of ik zei dat ik onschuldig was. Integendeel, hierdoor kreeg ik juist nog een veel zwaardere straf. Met de trein werd ik naar de gevangenis in Dartmoor gestuurd. Sir Jene, hij zei juist dat hij moest gaan poeien wel af. Dank u wel, agent. Ah, dan kan ik tenminste een brief schrijven aan mijn vriend. Mattia, mag ik even in mijn koffer? Hey. Oh, ja. Ga je gaan. Dank u wel. Zo. Hé. Hey. Wat ligt er boven mijn kleren? Een briefje van Mattia. Dag, Remy. We hebben gehoord dat je met de trein naar de gevangenis wordt gebracht. Na drie kwartier komt de trein in een bocht en gaat langzaam rijden. Spring dan naar buiten. We wachten daar en zorgen dat je in veiligheid komt. Mattia en Zeker, ja, Zeg, wat doe je daar? Eh, uh, uh, niks, agent. Uh, hoe laat is het? Eh, uh, uh, kwart voor tien. Oh, dank u. Oh, uh, uh, agent, mag ik even, even naar de wc? Eh? Uh, nou, uh, even dan. Fijn, dank u, goed. Hier is de bocht. Nog even. Ja. Nu. Waar? Waar ben ik? Hier. Bij Mattia en Bob. Je bent een beetje hard recht gekomen en bewusteloos geraakt, maar nu ben je veilig. De broer van Bob is vrachtschipper. En vannacht kunnen we hem met zijn schip naar Frankrijk oversteken. We staken het kanaal over en kwamen in Frankrijk. Maar nu moesten we nog gauw mevrouw Milliken zien te vinden. Overal vroegen wij of iemand misschien een witte boot had gezien met een glazen huisje erop. Maar daar had nog nooit iemand van gehoord. Maandenlang liepen we al de rivieren af. Het was om moedeloos van te worden. Eindelijk, vlak bij Zwitserland, vonden wij de boot terug. Er was niemand. Maar een bootsman vertelde dat de eigenares in een hotel logeerde in de stad Vivi. Dadelijk gingen wij erheen. Een man in een gouden livrei bracht ons naar haar kamers. Maar we zijn een excuus. Daar is het bezoek voor u. dearest boy. Laat me je omhelden. Oh, oh, oh, eindelijk, eindelijk heb ik je gevonden. Maar mevrouw, ik... ik, ik, ik. Alsjeblieft, geen mevrouw, darling. Ja, maar, maar u bent zo deftig en, en, en zo rijk. Dat kan ik ook niet helpen, maar... Ik ben ook nog iets anders. Ik ben je moeder... Met, met, met moeder. Ja, jongen. Ik had er al zo'n voorgevoel van toen ik je voor het eerst ontmoette. Maar ik durfde er niet in te geloven zolang ik nog geen zekerheid had. Maar nu is alles opgelost. Mijn broer is in Engeland gearresteerd. Hij heeft alles bekend. Dertien jaar geleden heeft hij jou laten ontvoeren... in de hoop op die manier het familiefortuin te kunnen erven. Je broertje Alf had een ernstige rugverlamming en als jullie allebei dood waren zou het hele familiebezit voor hem zijn. Dus daarom wil hij mij laten vermoorden. Ja. Het is vreselijk wat mensen niet allemaal doen om in het bezit van geld te komen. Oh, ik ben zo blij dat je terug bent. Vanavond geven we een groot feest. Ja. En op dat feest speel ik op een harp en Mattia op zijn viool. En dan maken we nog één keer muziek, net als vroeger, toen wij nog alleen op de wereld waren.